Klemens Peters met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Brussel in de openbare ruimte een mondkapjesplicht voor iedereen vanaf 12 jaar. Verder gaat de politie extra controleren op naleving van de coronamaatregelen. Ook in Brussel stijgt het aantal nieuwe besmettingen sterk. De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zegt dat er een alarmdrempel is overschreden. Nu er in de eerste week van augustus gemiddeld 50 besmettingen per 10.000 inwoners zijn geregistreerd. Een supermarkt in Noorddeurningen in Twente wordt deze week gesloten omdat de coronaregels zijn overtreden. De eigenaar van de supermarkt zegt dat de regels wel worden nageleefd en vecht de sluiting aan. Eerder werden in Rotterdam drie horecazaken en een sportkantine gesloten. En in Arnhem werd een winkel gesloten omdat het te druk was. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl heeft goede halfjaarcijfers gepresenteerd. Just Eat Takeaway had een hogere omzet als tegen ook de kosten vergeleken met een jaar eerder. Het bedrijf heeft net als de rest van de maaltijdbezorgsector geen last van de coronacrisis, staat in het verslag over de cijfers. Aan het eind van de ochtend komt de Tweede Kamer terug van zomerreces om te praten over de aanpak van de coronacrisis. Oppositie- en coalitiepartijen willen het hebben over het groeiend aantal besmettingen, vooral onder jongeren. De oppositie vindt dat het kabinet te weinig doet om een tweede coronagolf te voorkomen. De verkiezingen in Nieuw-Zeeland worden mogelijk uitgesteld vanwege de nieuwe corona-uitbraak in het land, heeft premier Ardern gezegd. De Nieuw-Zeelanders zouden op 19 september naar de stembus gaan, maar maandag bleek dat er voor het eerst in 102 dagen weer mensen besmet zijn geraakt. De stad Auckland is opnieuw in lockdown en alle verzorgingshuizen in het land zijn dicht voor bezoek.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 move ahead, somebody else's turn instead, when life is hard, don't think you'll never make it, you've got to have the stamina, to the things you're reaching for. Dat uh, zou regelrecht uit de salzio van Ferry Maat kunnen komen. Ik denk het ook wel, want ik uh, zal weinig ontkennen... dat hij er misschien uh, wel in gezeten heeft in uh, het rijke oeuvre van Ferry. Ik ben geloof ik ook nog uh, vriendjes met hem op Facebook. Zal ik wel weer een uh, lange tijd uh, terug in uh, de historie. 2013, toen er uh, nog een, een of andere platform in het leven was. Welcome Live heette dat. Was iets uh, bedoeld voor uh, de wat oudere mens... Actieve oudere mens, moet ik er even bij zeggen. Uh, high fashion, feeling lucky lately. Het is uh, 12 augustus. Eigenlijk ook nog een van de favoriete platen van uh, een ZFM-radiocollega. Voormalig ZFM-radiocollega, namelijk die van Pim Bergkamp. En uh, dat nummer dat komt uit 1982. Laten we maar eens even rap verder gaan met een heel mooi nummer van Fabian Adammers. Let je op: Roy de Smet. The Lighthouse. The nights at sea. I'm Het is ook alweer een tijdje uit, maar wie kwam er mee? David Molenburg, die kwam afgelopen donderdag bij mij in de uitzending bij Alternative FM. Krijgt toch weer een beetje muzikale les van de, van de man. Maar nu is het gewoon even business as usual. Nu is het gewoon de burgemeester aan de telefoon. Wederom dus David Molenburg. Goedemorgen meneer Molenburg. Goedemorgen, ja. Ja, want het is toch noodzakelijk dat we even u erbij halen. Want gisteren is er een bericht vanuit de gemeente gegaan. En daar heeft u toch wel het een en ander gezegd over de rode vlag. En het klonk bijna ja zoiets als: van hebben ze het nou potbommen? Nou helemaal niet begrepen, die mensen die hier bezoeken. Als een rode vlag wordt gehesen dan mag je gewoon de zee niet in. Wat is daar het belang nu echt daarvan? Nou ja, kijk, uh, laten we vooropstellen dat het hijzen van de rode vlag is zeer uitzonderlijk is. Uh -huh. uh, en we hebben met, uh, met een, uh, ja, ook een uitzonderlijke situatie dat dat nu twee dagen achter elkaar op zondag en op maandag uh, gebeurd is. Uh -huh. um, de reddingsdegade uh, uh, houdt voortdurend in de gaten hoe de, hoe de situatie is. Um, en, uh, en wat ik begrepen heb is dat het 15 jaar geleden voor het laatst gebeurd is. Uh -huh. um, maar dat de omstandigheden dusdanig zijn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 Ja, het is eigenlijk te vergelijken als die rode vlag die we kennen in de autosport van de race moet gestopt worden. Dit is eigenlijk hetzelfde verhaal. Een rode vlag hijsen, dat is niet voor de lol dat dat gebeurt. Nou heb ik ook gemerkt dat u zich nogal ja, overigens ook opwond over de manier waarop het gaat. Dat tot het schandalige aan en af eigenlijk.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 gevoed met uh, echt met, met alle omzichtigheid als je in zee gaat zwemmen. Uh, mijn ouders hebben me altijd gewaarschuwd voor mij. We hebben altijd gezegd, uh, ook van jongs aan geleerd wat je moet doen op het moment dat je erin terecht komt... Uh,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 fisherman's wife never tires of waiting around a one arm bandit behind a dirty window keeps on flirting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 Het gaat uh, volgens mij een beetje in het honderd lopen. Ik had uh, ook de bedoeling dat ik Ernst Brokmaier nog uh, even de uitzending zou halen. Maar uh, ik krijg steeds een voicemail, dus dat wordt even lastig. Twee nummers uh, gedraaid die allemaal met het onderwerp Rode Vlag uh, te maken hebben. Tenminste, uh, de eerste dan, laat ik het even zo zeggen. Want uh, het was eigenlijk daarom uh, begonnen, die nightfalls on om de taal van Ruud Haveling komt trouwens ook hier uit uh, dit dorp uh, vandaan. En bovendien had hij dit, uh, dat liedje geschreven... Nine Falls on the Town in 2015... De aanleiding was een, uh, een jonge vrouw uit uh, Zambia. Want tenminste, uh, ze was van Zambiaanse afkomst en ze zat uh, bij een Duits gastgezin. Ging uh, naar het uh, strand. Was hartstikke blij dat ze ooit nog eens een keer de strand in het, de zee zag. En juist die zee, dat is uh, de sluipmoordenaar. Uh, je hebt uh, David Molenburg uh, daar al over gehoord. Dat dat uh, toch een heel gevaarlijk uh, ding is. Het is geen zwembad, uh, zegt de burgemeester. Dus wat dat er gaat, uh, uh, moeten we gewoon uh, de boel in acht nemen. Uh, daar ging dat liedje dus over. Nightfall zondertijd. Daarachter Kafka met Goldfish. Nou, ik uh, probeer dus uh, nu eerst, uh, eerst Jelmer te pakken te krijgen... dan uh, Ernst en weer Jelmer. Maar goed, dat gaat even niet lukken. Wat ik nu ga doen is uh, misschien wel even heel erg uh, fijn... want dan ga ik weer terug naar afgelopen donderdag. Daar had ik een gesprek met Wendy Moore... in uh, de uitzending van uh, Alternative FM. Ging uh, natuurlijk over die nieuwe single van haar. En...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 Dat soort dingen. En dan willen ze vaak gewoon op diegene lijken. En als het dan niet lukt, dan worden ze zelf depressief. En dan gaan ze zichzelf haten en zo. Dat soort dingen. Dus ik denk dat het wel echt een groot probleem is momenteel. Ja, Winnie, ja, ik, ik, ik doe even mee in dit programma. Ik ben de burgemeester van Zandvoort. Daar heb ik Oh, Oh, hi! Uh, hi. En, uh, dus ik zat even naar je haaf te zijn. Want op zich, jouw verhaal uh, raakt mij in die zin dat... Ik heb ook twee kinderen van 21 en 18 en het verhaal wat je vertelt is heel herkenbaar voor ook de verhalen die ik terugkrijg. Maar Wat ik heel mooi vind, en dat is ook de vraag die ik je meteen wil stellen, hoe jij echt in je muziek ook ik maar zeggen, de kracht erin kan leggen om mensen mee te helpen. Ga je er ook echt zo voor zitten dat je het ook zo bedoelt? Ja, dat wel zeker. Ik kom meestal gewoon met een melodie en dan schrijf ik de tekst wel heel bewust.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 En als je dan naar de tekst luistert, dan snap je wat ik bedoel. Ja, ja ik, ik heb van, vanmiddag uh, meerdere malen... maar dat vond ik uh, het mooiste contrast eigenlijk ook uh, in, het, uh, in het nummer. Dus uh, laten we maar gaan luisteren. Uh, Wendy, dank je wel. Yes, helemaal leuk. Oké, okay. en graag tot een andere keer. Yes, tot de volgende keer dan.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 Juist, de nieuwe single van Wendy Moore... hier uit dit plaatsje aan de Noordzeekust. De elixir, allemaal bedoeld om de mensen de vrijheid te geven... om toch ook een beetje... ...uit hun depressies te kunnen komen... ...en dat we dus niet uh, maar uh, lopen te roepen... ...en lopen zeggen van... ...joh, doe eens even lekker uh, weer blij en happy... Dat, uh, ...dat gaat er eigenlijk helemaal niet om. Goed, het is uh, tien over half uh, elf... ...iets eerder dan gebruikelijk... ...want uh, ik had hem om kwart voor elf uh, staan... ...Jelmer, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want uh, het is iets vroeger. Maar goed, uh, wellicht uh, dat ik uh, dan nog uh, Ernst Brokmeijer alsnog uh, nog ergens te pakken kan krijgen. Dus daarom heb ik je er nu even een stukje naar voren gehaald. Um, ja. ja, want uh, het nieuws gaat ook gewoon verder door. Ik neem aan uh, dat uh, bijvoorbeeld die uh, rode vlag ook in uh, jouw nieuwsoverzicht zit. Ja, zeker. De, de hele drukte rondom het strand en de renningsvigade is zeker meegenomen, hè? ja. Ja, uh, los, zou ik zeggen. Ja, inderdaad, om meteen daarmee te beginnen. De afgelopen periode was het uh, flink aanpoot voor de vrijwillige lifeguards van de reddingsbrigade Zandvoort. En ook uh, gisteren, op uh, dinsdag, werd er weer hard gewerkt. Er zijn wederom een aantal zwemmers door een varende eenheid uit zee gehaald... en zijn honderden zwemmers preventief teruggestuurd. Vanwege de aanhoudende drukte was het noodzakelijk om ook weer tot laat in de avond vanaf het water toezicht te houden. Uh, gelukkig was er dinsdag wat minder stroming en waren de golven wat lager... Uh, maar er zijn nog steeds een aantal grote muien... die gedurende de dag met extra banners worden afgezet. Ook is, vooral in het centrumgedeelte, uh, het zwin nog steeds erg diep... en merkt de reddingsbrigade helaas dat er heel veel strandbezoekers zijn... die niet of niet goed kunnen zwemmen. Uh, ook de komende dagen blijven de vrijwillige lifeguards extra alert... en inventariseren dagelijks de mogelijk uh, gevaarlijke plekken... en plaatsen indien noodzakelijk op gevaarlijke plekken. ...punten strandbanners... ...en patrouilleren extra in die nodig. Uh -huh. uh, ze doen uit de, uiteraard hun uiterste best... ...om alle hulp aan de bezoekers uh, te bieden. Uh, en ze zijn dan ook erg trots... Uh, ...de organisatie van de Rengsbegade... ...op hun vrijwilligers... ...die de afgelopen week uh, enorm veel werk hebben verzet. Uh, het vraagt wel ook iets van de strandgasten zelf. Uh -huh. uh, ze roepen bijvoorbeeld op... ...als je niet kunt zwemmen... Uh, ...ga dan maximaal tot je knieën het water in... En bij uh, hoge golven of uh, uh, sterke stroming uh, dat sowieso even het water te mijden. Uh, ga ook dan nooit alleen uh, naar het water en laat kinderen nooit zonder toezicht in of bij het water spelen. Mm -hmm. uh, dan het volgende item. Uh, sushi Restaurant Siso Lounge is in Zandvoort. Uh, in Zandvoort, meld dinsdag op haar Facebookpagina. ...dat het restaurant uh, helaas tijdelijk gesloten zou moeten worden... ...omdat een medewerker positief getest zou zijn op het coronavirus. Uh, na overleg met de GGD en gezien de recente strenge ontwikkelingen... ...is besloten om uit voorzorg tot en met 16 augustus de deuren te moeten sluiten. Uh, uh, de GGD vraagt de aankomende tijd extra goed op jezelf te letten... ...mocht je onlangs een bezoek hebben gebracht uh, aan de, dit restaurant... Uh, wanneer je klachten ervaart uiteraard laten testen en let goed op het houden van anderhalve meter afstand en uh, natuurlijk op de persoonlijke hygiëne SISO uh, Lounge betreurt de situatie zeer uh, mocht je hier vragen over hebben dan kun je ze altijd nog bereiken via een e-mailadres info.sisolounge.nl en vanaf maandag 17 augustus is iedereen weer welkom en uh, ja ik zou ook willen zeggen uh, gewoon vanuit ZFM in ieder geval ook vanuit mijzelf, uh, veel sterker gewenst uh, huh? Natuurlijk ook voor het bedrijf, want uh, dat is niet lekker als je dicht moet als je het al zo nee, uh, Nee, en zeker niet, en zeker niet uh, in het hoogseizoen. Daar zit je helemaal niet op uh, te wachten, wat dat dan gaat. Uh, ik neem aan dat je ja. nog meer hebt, uh, Jammer. Ja, zeker. Want uh, ik heb hier een glas water naast me staan, maar het wordt steeds meer in het nieuws. Uh, de glas water. Ja. De waters, uh, waterschaarste. Uh, is iedereen tegelijk, uh, als iedereen tegelijk de kraan openzet. Uh, wordt uh, de druk verlaagd met als gevolg minder of zelfs geen water meer uit de kraan. Ja, dat is uh, in Nederland uh, de orde, aan de orde van de dag uh, in deze zomer. Uh, drinkwaterbedrijven in grote delen van het land zijn bezorgd over de extra grote drinkwatervraag uh, uh, daarnaar in deze tropische week. Uh, volgens de bedrijven is er nog nooit zoveel drinkwater gebruikt op uh, hete dagen als in de voorgaande jaren uh, in periodes dat het zo warm was. Uh, zij noemen als voornaamste reden dat uh, natuurlijk heel veel Nederlanders op dit moment uh, thuis vakantie vieren in eigen land. Dus een zwembadje in de tuin vullen of uh, ja, ook gewoon ja, extra water uit de kraan, uh, hoe simpel kan het zijn. Uh, de, dagen, de waarschuwing geldt voor bijna eigenlijk elke provincie in Nederland. Op Zuid-Holland en Brabant na zijn alle uh, provincies gewaarschuwd uh, op het uh, watergebruik, dus ook Noord-Holland. Uh, alle drinkwaterbedrijven in deze provincies roepen mensen op om geen tuinen te sproeien en geen grote opzetzwembaden te vullen. En uh, mocht je dan een uh, zwembad hebben gevuld om dit het water in ieder geval uh, langer uh, te gebruiken. Um, uh, een, een groot zwembad in de tuin vraagt zo'n 2500 liter water. Uh, ter vergelijking een badvullen kost 120 liter uh, en het douchen wordt 65 liter water verbruikt. Uh, dat schrijft uh, drinkwaterbedrijf Vitens, die ook deze uh, waarschuwing uh, uh, deed. Uh, de bedrijven vullen elke dag vaars met een grote hoeveelheid uh, drinkwater. Dat water gaat via de leidingen naar de aansluitpunten. Als iedereen tegelijk de kraan openzet om grote hoeveelheden water te tappen, ontstaat er als het ware een file in de waterleiding. Ja, niet naar het strand, maar dus in de waterleiding. <laughs> um, uh, en dat is ook een uh, probleem bij PWN natuurlijk, het uh, water waar wij uh, van afstappen. Is mijn voormalige werkgever? Ja. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Ik uh, ben een oud waterleidingmannetje uh, dus uh, ik uh, moet er iets van weten. Okay. Dus ja, ga door. Okay. <laughs> dus dus je, jij voelde dit al. Uh... Aan je water voelde je dit al, hè? Ja, ja. Om, om eventjes, uh, even wat woordgrappen er doorheen uh, te gooien. Ja. Okay. En, uh, nou, wat dan wel weer wordt gebruikt om over het andere item uh, te gaan... dat gaat over bruggen en dan die vooral in Haarlem. Uh, bij de Waarderbrug en de Katerijnenbrug in Haarlem... is het staal door de hitte, ondanks het koelen, uh, zodanig uitgezet... dat de bruggen open zijn gezet de uh, afgelopen dagen. Het wegverkeer uh, kon er tijdelijk niet overheen. Uh, oh, even correctie, dit was trouwens uh, afgelopen... Uh, even kijken, afgelopen maandag het geval uh, kon tijdelijk het wegverkeer er niet overheen en, oh uh, ze zeggen inderdaad, ja, vandaar dat ik het zo had geschreven excuus, <laughs> het duurt zeker tot komende donderdag uh, schepen en boten kunnen er uiteraard wel langs, want de brug staat gewoon permanent open, ik weet ook niet waarom ik dit erbij <laughs> oké, <Okay>. ja, uh, <laughs> goed maar in ieder geval de auto's, uh, het wegverkeer is uh, via de Waardenbrug in Haarlem en dus ook de Katerijnenbrug uh, tijdelijk gestremd uh, ...vanwege dus uh, het staal van de brug die is uitgezet... ...ondanks de preventieve maatregelen met de verkoeling. Uh, dus dat is even extra opletten uh, als je deze route neemt. Uh -huh. uh, dan nog het laatste... Uh, ...wat natuurlijk ook met zich meebrengt in deze drukke stranddagen... Uh, ...is uh, lekker veel troep op het strand. Ik weet niet Duurlijk, of zelfs wel misschien foto's gezien. Uh, uh, Ik heb ze gezien. Het ziet er niet uit. Facebook, nee... Precies. Uh, maar vandaag start de gemeente en pilot om tijdens drukke stranddagen clean teams in te zetten. Uh, in samenwerking met Sparende Landen uiteraard gaan de teams op het strand zwerfafval opruimen. En bezoekers bewust maken van hun afvalgedrag. Ook delen zij papieren afvalzakjes uit aan bezoekers die daar gebruik van willen maken. Burgemeester David Molenburg en de wethouders Ellen Verheij en Raymond van Haafden zijn bij de start aanwezig. Uh, de clean teams zijn van woensdag ...tot en met zondag 16 augustus op het strand en boulevard aanwezig. Uh, met name op het gedeelte tussen het uh, Badhuisplein en het NS-station uh, zijn ze op de boulevard aanwezig. Dat is natuurlijk een looproute uh, van een niks ver vermoedende toerist. Uh, ze zijn te herkennen aan de vrolijke sombrero's en de Sandport Marketing T-shirts... Uh, want, uh, de vrolijke sombrero's. Ja, ja. ja de vrolijke sombrero's. Ja. Nou, dat is sowieso altijd vrolijk. Ja. Uh, Wat ook uh, een ja. goeie is. Uh, dit is uh, gewoon uit één persoon gekomen, uh, namelijk Daan Strang. Ja. Die uh, loopt al sinds 8 augustus een hele beach clean-up langs, zand, uh, zand langs de hele Nederlandse kustlijn. Ja. Van uh, Den Helder tot uh, Katzand. En uh, uh, vrijdag en zaterdag uh, komt hij ook uh, langs Zandvoort. Dus uh, dan hebben ze er extra hulp aan. Ja. In ieder geval op dat uh, strandgedeelte dan. En uh, uh, ja, tot zover. En ik uh, zou willen zeggen, uh, let een beetje op je afval want uh, ja. Maar ja, dat hoeven de bewoners van Stansen, denk ik niet. Te dat zeggen. denk ik ook niet maar ik, uh, even daar nog op voortbordurend. ik weet niet of uh, er zijn ook beelden gemaakt hoe het uh, bij Scheveningen eraan toe is gegaan. Nou, dat is echt een grote afvalhoop uh, geweest. Dat was ook niet ja. om aan te zien ja. en uh, met die papieren zakjes mag je driemaal raden wat ermee gebeurt als uh, je niet vermoedende ja. toeristen donnen stralen je hem ook uh, denk ik uh, gewoon in de vloedlijn. Uh, ja, zoiets. Ja, precies, maar ja. uh, wat natuurlijk ook wel lastig is, hè, want je kan wel uh, ...natuurlijk er boetes opleggen, maar uh, wat de afgelopen periode natuurlijk wel is gedaan is... ...er zijn heel veel nieuwe regels gekomen. Mm -hmm. uh, maar ja, je moet ze ook handhaven en of de regels die er al waren goed werden gehandhaafd, ...daar was al vaak het een en ander over te doen. Dus uh, ik hoop dat in ieder geval deze clean teams ja. uh, en dan ook die vrijwillige acties... Uh, ...ook gewoon de bewustwording bij mensen weer een beetje zet van... Hey, uh, misschien is het normaler als ik het meeneem dan het gewoon te laten liggen want uh, ja. daar hebben anderen ook last van en als je komt op het strand zou je ook willen dat je gewoon een plekje hebt en uh, die dan niet ingenomen is door mensen uh, of dan door plastic ja precies uh, en die toeristen, ach, zo'n een leuk bruggetje naar het uh, volgende nummer die verdwijnen soms als een dief in de nacht <laughs> ja zo'n ja, een, een leuk ja, bruggetje naar het volgende nummer toe uh, de dijk maar, die hebben we net erover dat, dat bruggetje staat wel open. Ja, vanwege de hitte. Hier is de dief in de ja. nacht van de dijk. Ik schuifel in het duister. Geen nut, geen dak, geen plicht. Een monster zonder waarde. Geen body, geen gezicht.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 en niks daar iets verzacht, ik knijp hem voor de aanklacht. Als een dief in de nacht, dief in de nacht, gevolgd door bange blikken met een staar van angst en plicht.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 de nacht is voorbij. mij Nummer van de Dijk. Maar wel heel erg mooi om uh, nog eens even terug uh, te horen: De Dief in de Nacht. En het bracht uh, de tijd op 4 uh, minuten voor 11. Dat uh, betekent dat we alweer aan het einde zijn gekomen van dit uur. Dit bijna gedenkwaardig uur. Nou ja, dat valt ook wel weer mee. Uh, want uh, ja, ik uh, had wat pogingen gewaagd om een uh, lid van de reddingsbrigade aan de telefoon. Nou, uh, ik denk dat ze het al reet te druk hebben. Dus ik ga het gewoon. Uh, blijven proberen, wat, wat dat er gaat, om uh, Ernst Brockmeier nog alsnog in de uitzending te krijgen. Maar of dat gaat lukken, is vers 2. Uh, like the River van Joey Vriend sluit het eerste uur af. En hij was ook afgelopen, don uh, wat zeg ik, afgelopen maandag te horen in het programma van Roy de Smet. Roy draait door bij de lokale omroep van Volendam en Edam. En als het goed is, komt er een nieuwe album van hem aan. So long that I can... Explain just what it was between joy and pain. I'm left.